7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. CDA-minister Leers laat zich naar Wilders sturen. Spanning rond stemming in het Slovaakse parlement. Een schip voor Nieuw-Zeelandse kust blijft olie lekken. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte gesproken met PVV-leider Wilders. Leers zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij van Rutte een misverstand moest oplossen...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 Het aantal getroffen dieren is tot nu toe zeer beperkt. Met olieschermen wordt geprobeerd te voorkomen... dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. Door het slechte weer kan er geen olie uit het schip worden gepompt. Het containerschip liep bijna een week geleden... 20 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland aan de grond. Het Nederlandse pensioenstelsel is volgens deskundigen... nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer... staat Nederland voor de derde keer op de eerste plaats. Australië is tweede, Zwitserland derde. Nederland doet het goed door de hoogte van de pensioenen... en het vertrouwen in het pensioenstelsel. Het pensioenstelsel staat wel onder druk door de vergrijzing... de lage rente en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Volgens Mercer is het belangrijk dat werknemers langer doorwerken... dat er meer zelfstandig gespaard wordt voor het pensioen. Eén op de vier agenten grijpt niet in bij een gevaarlijke situatie. Dat staat in een onderzoek van de Nederlandse politieacademie... waar Nieuwzuur de hand op heeft gelegd. De ondervraagde agenten vinden dat ze vaak onvoldoende gesteund worden... door hun chefs, maar ook door de politiek. Volgens de Nederlandse politiebond worden agenten daardoor onzeker in hun werk. Verder zegt meer dan 70 procent dat ze te weinig training krijgen... waardoor ze zich niet goed voorbereid voelen op riskante situaties. De Raad van Korpschefs erkent de kritiek... En wil de trainingen aanpassen. De Tweede Kamer wil dat het stallen van een fiets... bij een treinstation gratis blijft. Minister Schulz van Hagen wil het beleid... voor het stallen van fietsen overdragen aan gemeenten. Ze hoopt dat die met creatieve oplossingen komen... om het fietsprobleem rond veel stations op te lossen. De gemeente Utrecht heeft al plannen voor betaalde fietsenstallingen. Een kamermeerderheid van CDA, PvdA, SP en GroenLinks... is bang dat meer gemeenten dat voorbeeld volgen dat ze snel geld nodig hebben. Vandaag vragen de partijen in een debat opheldering aan de minister. De problemen met Blackberry-telefoons zijn grotendeels opgelost. Gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten... konden zeker tien uur lang niet op internet met hun telefoon. Dat kwam door een storing bij servers van de Blackberry-fabrikant. Daardoor konden telefoons geen verbinding meer maken met internet. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekendgemaakt. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige westenwind, vooral aan de kust. Het wordt 16 graden in het noorden, 19 graden in het zuiden. Morgen ook veel bewolking en regenachtig, maar minder wind. En het wordt iets frisser dan vandaag. Nou, even Verkeersinformatie, 22 files, 70 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Vrij veel vertragingen, zowel op de 12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Zevenaar en Knopend Waterberg, 6 kilometer... Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer. De weg is tijdelijk helemaal afgesloten. Het verkeer kan langs rijden over de vluchtstrook.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het broeit opnieuw in Cairo, Egypte. Na het gewelddadige optreden tegen christenen zou de vlam opnieuw in de pan kunnen slaan. Onze correspondent Sander van Hoorn is inmiddels aangekomen in de stad en doet zo dadelijk verslag. Eerst naar eigen land, ons pensioenstelsel. Want ondanks de crisis en de grote financiële problemen... is het Nederlands pensioenstelsel nog steeds het beste ter wereld. Althans, dat blijkt uit een onderzoek van pensioenadviseur Mercer... in samenwerking met het Australische Center for Financial Studies. Onderzoekers hebben de pensioenstelsels in 16 landen vergeleken... en voor de derde op een volgende keer eindigt Nederland op de eerste plaats. Willem Brugman van Mercer is hier te gast vanochtend in de studio. Meneer Brugman, goedemorgen en welkom. Is het Nederlandse systeem zo goed of de rest zo slecht? Het Nederlands systeem is inderdaad zeer goed. Dat heeft te maken met het feit dat het een combinatie is van een AOW enerzijds en aanvullend pensioen anderzijds. Waarbij er een basisvoorziening is voor iedereen via de AOW. En voor meer dan 90% van de werknemers ook een aanvullend pensioen. En daarmee onderscheiden we ons toch ook wel ten opzichte van heel veel andere landen. Nou is het prachtig natuurlijk dat we op nummer 1 staan. Dat is misschien wel iets om trots op te zijn. Maar wij horen continu om ons heen dat dit stelsel helemaal niet houdbaar is. Dus wat hebben we daar dan aan? Ja, nee, dat is op zich een, een goed punt. Um, in feite, als we kijken naar het onderzoek... Um, dan wordt gekeken naar een, een drietal uh, karakteristieken. De eerste is de adequaatheid, hè, het niveau van de aanspraken. Het niveau van de aanspraken is in Nederland heel goed. Uh, het beste in feite ook... Wat uh, gaat dat in niveau van de aanspraken? Uh, het pensioeninkomen na, uh, bij pensionering. Dus uh, het niveau van, uh, laten we zeggen, de aanspraken... bij uh, de 65-jarige leeftijd. Dus dat is heel goed. Um, Integriteit is ook heel goed. Uh, dat betekent dus dat de wet- en regelgeving en het toezicht op het stelsel ook heel goed is. Dat was de conclusie van de onderzoekers. De houdbaarheid, daar scoren we echter ietsje minder. Uh, daar zijn we slechts als derde geëindigd. Maar goed, er zijn 16 landen meegenomen, dus dat is nog steeds een keurige, keurige plek. En waar is, uh, wringt hem dan de schoen volgens de onderzoekers? Nou, de, de, de, de schoen wringt hem bij de houdbaarheid op uh, het lange leven... Uh, dat is natuurlijk een, een, een groot probleem. We worden uh, steeds ouder. We worden steeds ouder en dat betekent dat pensioen duurder wordt. En dat de AOW naar de toekomst toe uh, niet meer uh, op deze manier uh, gecontinueerd kan worden. Die AOW-leeftijd moet echt opschuiven. En waar nog meer? Uh, en dan nog meer bij de arbeidsplaatsen. Participatie voor de ouderen. Die is ook in Nederland te laag. En die zal ook moeten worden verhoogd. Dus langer doorwerken? Lange doorwerken, ja. ja. En hebben de onderzoekers ook gekeken naar de maatregelen die er nu liggen? Die minister Kamp heeft bedacht, samen met de bonden dus ook. Die zijn voor een deel meegenomen. Zeker ook de aanpassing van de AOW-leeftijd. En is daar dan vertrouwen in? Uh, nou ja, kijk, het pensioenakkoord is, is in die zin nog uh, niet helemaal uitgewerkt. Nee. Er, er, er volgt nog uh, nadere uitwerking. En is ook aan sociale partners uh, uh, om er echt invulling aan te geven. Maar is dit een, dit, die kant moet het wel op? Die kant, uh, er moet absoluut iets gebeuren. Want met de huidige lage rente, het lange leven, uh, kun je niet de huidige pensioenregeling continueren voor de pensioenregeling. De premie die we vandaag de dag betalen, dat kan niet. En we zien natuurlijk ook problemen um, in Europa. De schuldencrisis die invloed heeft op de beurzen. En dus lopen de dekkingsschade weer terug. Uh, de mij die aangeeft of fondsen er goed voor staan. Veel fondsen hebben niet genoeg uh, in kas om alle toezeggingen ook waar te maken. Hoe ernstig zijn die problemen op dit moment? Is dat ook beoordeeld? Uh, dat is niet meegenomen. Maar die problemen zijn op zich uh, wel serieus. Uh, de dekkingsschade van uh, pensioenfondsen is. Uh, de afgelopen anderhalve maand flink gezakt. Uh, die is uh, waarschijnlijk ook ietsje onder de 100% inmiddels. En dat betekent dus dat de pensioenfondsen niet voldoende middelen in huis hebben... om alle inmiddels aangegane verplichtingen ook na te kunnen komen. Mm -hmm. um, en dat, dat, uh, dat is dus wel zorgelijk. En ja. zou dat stelsel in Nederland daarop aangepast moeten worden? Um, misschien het... Ja, ik denk dat het stelsel wel naar de toekomst moet worden aangepast... Ja, klopt. Ja, dat, dat, wat zeggen de onderzoekers over dat beleggingssysteem? Van, moeten ze anders gaan beleggen en minder gaan beleggen? Ja, daar gaat het, uh, het onderzoek niet zozeer op in. Uh, dus niet zozeer hoe ze aan het geld komen? Uh, nee, er wordt alleen wel gekeken naar wordt er wel of niet gespaard. Er zijn ook landen waar er niet gespaard is voor pensioen. En waar er ook een enorme vergrijzing plaatsvindt. Dus het probleem wat wij hier in Nederland zien met de AOW, wat echt een echt probleem is... Dat hebben ze in andere landen nog uh, uh, uh, ja, veel erger. Dus ons, ons grote voordeel is dat we een, dat we een potje hebben? Ja, absoluut. Dat is het ja, hele grote voordeel, ja. ja. En van welke landen, als u kijkt naar dat onderzoek... zouden wij nog kunnen leren? Um... Ja, ja, goed, wij, wij scoren eigenlijk op, op eigenlijk alle elementen die gelezen zijn... of bekeken zijn natuurlijk heel erg goed. Ja, um, ja ik denk dat de enige uh, plek waar je nog wat kan leren is is, is Zweden en, en Denemarken. Hoewel Denemarken niet eens is meegenomen. Um, maar op zich uh, hebben we gewoon een heel goed stelsel. Ik denk dat we daar heel trots op mag zijn. En, en dan, dan willen ze natuurlijk graag van ons leren. Maar zo'n pensioenstelsel ja. als van ons kunnen ze niet snel overnemen natuurlijk. De, ja, zo werkt het inderdaad niet. Het heeft natuurlijk ook met uh, sociale achtergrond, cultuur te maken. Je ja. kunt niet zomaar zeggen, we gaan even het Nederlandse pensioenstelsel kopiëren. En ook in Duitsland of in Frankrijk uh, uh, plaatsen. Zo werkt het helaas niet. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Willem Brugman van pensioenadviseur Mercer deed onderzoek... Uh, samen met het Australisch Instituut naar de pensioenstelsels van 16 landen. En zoals beloofd, wij gaan naar Egypte. De koptische gemeenschap daar is in diepe rauw... na de geweldsuitbarsting in Cairo. De woede op het leger is groot vanwege het keiharde neerslaan... van een protestdemonstratie van koptische christenen zondagavond. Gisteren was er massale belangstelling... bij de begrafenissen van de 25 doden die daar vielen. De militaire raad zegt dat er snel een onderzoek moet komen naar het geweld. Onze correspondent voor de Arabische wereld, Sander van Hoorn... is in Cairo aangekomen... Sander, euh, nou ja, we kunnen wel stellen dat het broeit hè, onder de Egyptenaren. Hoe voelt dat daar? Hoe is de situatie? Is die nog altijd gespannen? Weet je, het probleem is een beetje dat niemand dit zag aankomen. Die demonstraties van die persen, die heb je regelmatig, wekelijks. Uh, demonstraties juist waarin ze oproepen om gelijk behandeld te worden. Dus uh, dat ze zoveel rechten krijgen in Egypte als uh, de moslims, de 90% moslims. En uh, niemand verwachtte ook dat die demonstratie de afgelopen dagen zo uh, fout zou gaan. En, Um, wat er nu gebeurt is dat uh, die woede er is inderdaad. Dat zegt hij ook uh, de uh, koptische paus die heeft opgeroepen om uh, drie dagen te vasten. En dat zijn ook drie dagen waarin de kopten zullen moeten besluiten hoe nu verder. Want uh, het zijn voor alles natuurlijk uh, christenen, maar ook in Rittenaren natuurlijk. En ze leven hier in een land waar uh, 90% niet christen is. Waar de militairen de macht hebben. Uh, zullen ze dus linksom of rechtsom toch meer verder moeten. Maar Sander, je zegt het al. Demonstraties zijn aan de orde van de dag. En dus komt de volgende demonstratie er onherroepelijk aan. Houdt iedereen zijn hart vast? Uh, iedereen houdt zijn hart een beetje vast, onder de christen in elk geval, want ja, je hebt gezien wat er gebeurd is. En Kijk, wat er, er uh, veranderd is, is dat uh, tijdens die demonstraties in het begin van het jaar, die leidden tot de val van uh, Mubarak, zag je dat het leger zich afzijdig hield. Zag je dat het leger vertrouwd werd ook door de bevolking, omdat ze zich afzijdig hielden. En dat is nu veranderd. En het uh, effect daarvan is nog een beetje lastig in te schatten hoor. Kijk, onder de natuurlijk niet. Daar geven ze heel duidelijk dat leger de schuld, zeggen ze. Uh, wat ze hier gedaan hebben, uh, dat moet leiden tot het beval van Veldbaarschook. De, de leider van het leger, want die heeft... Op zijn hoe kan hij slapen terwijl er zoveel Egyptenaren gedood zijn? Ja, dat, dat is natuurlijk de vraag die de christenen zich stellen. Maar ook andere Egyptenaren die zullen zich achter de oren krabben en zich afvragen: wat heeft ze deze hier nu precies gedaan? Waarom hebben zij geschoten en zijn zij ingereden? Op Egyptenaren, ze zouden ons moeten verdedigen. Ja, wat me ook nog lastig lijkt, Sander, is dat de militaire raad nu een onderzoek heeft aangekondigd. Maar het is juist de militaire raad volgens mij, die ja hiertoe, um, of in ieder geval de discussie staat op dit moment. Is dat niet lastig? Ja, nee, in het gustige dus, uh, geval zou je kunnen zeggen dat uh, ze dit nog niet uh, eerder zo snel hebben aangekondigd. Maar het vertrouwen wat ik. Tegenkom is niet groot hoor in dat onderzoek. Uh, het is inderdaad wat je zegt, uh, een onderzoek naar zichzelf. En uh, het vertrouwen in die militaire raad begint ook gewoon nog meer af te nemen. Hè? Uh, heel veel mensen die zeggen: uh, het zijn dezelfde streken als onder het tijdperk uh, van Mubarak. Dus uh, uh, zo optreden tegen demonstranten, liegen op de staatstelevisie over wat er feitelijk gebeurt, uh, de buitenlanders de schuld geven. Het zijn typisch van die Mubarak-reflexen waardoor uh, veel christenen, maar ook heel veel moslims die hier hebben gedemonstreerd dit jaar, zeggen er is niets veranderd. Die revolutie, het lijkt wel alsof die niet heeft plaatsgevonden. Ja, en heeft het leger daarmee de opgebouwde krediet, want, niet ingegrepen tijdens al die demonstraties, al dat opgebouwde krediet is weer verspeeld? Um, ik weet niet of het weer verspeeld is hoor, want uh, kijk, Egypte is een groot land, uh, 80 miljoen mensen, waarvan 10 procent uh, christenen, en heel veel mensen die zien natuurlijk andere dingen hè. Die kijken uh, bijvoorbeeld naar de staatstelevisie, die kijken naar uh, satellietkanalen en uh, zij uh, geloven bijvoorbeeld nog, hè, als je als je uh, naar die kanalen kijkt, dat de kopten begonnen zijn met zeggen dat de kopten op het uh, leger uh, geschoten hebben. Zelfs terwijl de uh, gewonden het ziekenhuis werden binnengedragen. Uh, uh, was er nog op de Egyptische staatstelevisie het bericht dat uh, de kopten de militairen aanvielen en werden mensen opgeroepen om de militairen te komen beschermen? Het is een heel ander wereldbeeld wat gecreëerd wordt, wat voor sommige mensen wel de wereld is. En die mensen die, uh, geven de, uh, leger natuurlijk niet de schuld. Het verslaggever in Cairo, Sander van Horen. Het gaat goed. Maar het kan beter. De aanpak van spreekoren bij voetbalwedstrijden is nogal verschillend. Hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker. 19 files, 75 kilometer bij elkaar. Zelfs wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Een paar opvallende. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... tussen Beek en Westervoort, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht... En er is ook een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Daar staat inmiddels 6 kilometer file. De weg is daar afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Maar je kan ook eh, omrijden over de A65 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het gaat goed met de aanpak van voetbalgeweld, maar... Het kan nog wel beter, blijkt uit onderzoek van lector openbare orde... en gevaarbeheersing Otto Adang aan de politieacademie. Goedemorgen, meneer Adang. Goedemorgen. Wat ontbreekt er nog aan? Wat er nog aan ontbreekt, dat we zien dat over heel Nederland dat er heel veel goede dingen gebeuren, maar dat er niet één plek is waar alle goede dingen gebeuren. Dat er nog veel meer van elkaar geleerd kan worden, uitgewisseld kan worden van wat goede werkwijzen zijn. Bijvoorbeeld in het, in het samenwerken met elkaar, bijvoorbeeld in het, in het goed en vroegtijdig interveneren, bijvoorbeeld in het uh, goed werken met informatie en daar uh, direct op handelen. Ja, mm, waar gaat het op dit moment nog niet goed, meneer Adang? Want wij begrijpen dat er vooral problemen zijn, nog altijd met de harde kern. Klopt dat? Wat zin is op sommige plaatsen is een ontwikkeling binnen de voetballen politie heeft zich uh, teruggetrokken uit de uh, stadions. Dat wordt is de verantwoordelijkheid van de club en daar, er zijn uh, huisregels, er zijn initiatieven genomen met sfeervakken die, die bijdragen zij dat het een, een voetbalfeest is. Uh -huh. Dat zijn goede ontwikkelingen. Wat we constateren is bij uh, sommige clubs dat in die sfeervakken zich een hele goede ontwikkeling, maar dat sommige kernen daar als het ware misbruik van maken en zich, door zich niet aan de huisregels te houden, niet aan de afspraken te houden. En dat uh, clubs en stewards daar moeite mee hebben om uh, daarmee op te treden. Dus dat daar een vak is waar eigenlijk dan die regels niet gehandhaafd worden. Waar feitelijk okay. dus andere regels gelden dan in de rest van het stadion. En ja, dat, want dat is ook de bedoeling in die sfeervakken: dat, ja, dat er een, een prettige sfeer ontstaat. In, ja. en u zegt eigenlijk dat daardoor stewards moeite hebben om daar tegen op te treden? Nee, dat komt niet door die sfeervakken zelf, maar door. Er worden afspraken gemaakt. Daar kunnen, kunnen supporters dingen zelf regelen. Maar dat kan misbruikt worden. Mensen dus, of uh, vechten of met, met vuurwerk of fakkels. Of, of ze op andere manieren niet aan de, aan de regels houden. En eigenlijk niet meer toelaten dat stewards op dat vak komen. Ja. Maar dan komen, meneer Daum. Aduin... Die mensen in die sfeervakken daar dus te makkelijk mee weg. Kunnen die stewards het dan wel aan? Nou, dat, dat zien we dus dat ze daar eh, dus moeite mee hebben. En als ze dus wel uh, uh, daar iets aan willen doen... dat er soms uh, geweld in de richting van de stewards is... of dat ze bedreigd worden. Uh, en dat daardoor maar dingen gedoogd worden... die uh, elders niet uh, gedoogd worden. Mo Moet je dan de politie toch weer het stadion insturen? Nou, wat we constateren is dat... dat uh, Iedere betrokkenheid voetbal dat daar op één lijn moet komen om daar af te spreken van hoe ze toch inderdaad juist regels, dat inderdaad dat stewards uh, ondersteund kunnen worden als ze daar uh, wel optreden en wat voor afspraken er gemaakt worden met die supporters om die vaker. om dat wel uh, daar, daar te kunnen handhaven. Want op welke plekken gaat het dan mis? Want u zegt er zijn uh, in bepaalde stadions gaat het wel goed en in andere niet. Nou, we hebben een. Uh... Met een methode waarbij we politiemensen, politiecommandanten die zelf verantwoordelijk zijn voor voetbalwedstrijden in, in hun eigen stad, bij elkaar in de keuken laten kijken. We hebben dat uh, op zes uh, plekken gedaan en bij vijf van die plekken speelde dit. Oké, okay, vijf plekken. In de Randstad of daarbuiten? We hebben verspreid door het hele land gekeken. En dan buiten de stadions, want daar begint het misschien wel als we kijken naar Feyenoord en het Maasgebouw. Hoe is het daar? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in uh, supportershonken kan dat ook plaatsvinden. Dat daar uh, eigenlijk ook supporters de, uh, de, de club of politie uh, buiten de deur proberen te houden. Mm -hmm. Dus u vindt dat daar ook al een vroeg tijd, in een eerder stadium misschien ja, ja, wel de, opgetreden nou, moet worden? Als er afspraken zijn, als je afspraken met elkaar maakt. En dat is prima, dat is heel goed om afspraken te maken. Maar dan dan moet daar ook die normen gesteld worden als die afspraken overschreden worden. Ja. Dat moet ook mogelijk zijn. Ja. Als dat niet mogelijk is, dan constateren we dat daar, daar zit een aandachtspunt. Ja, dus het gaat goed waar het gaat om afspraken, maar uh, af en toe verkeerd. Waar ze niet worden nagekomen, dan moet er dus worden ingegeven. Ja, moet er moet een mogelijkheid zijn om ook te handhaven. Dat constateren we dat soms die mogelijkheid er feitelijk niet is... dat daarom maar dingen gedoogd worden... omdat het te lastig gevonden wordt om de afspraken te handhaven. Goed. Meneer Ardang van de Politieacademie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Amerika. Sarah Palin, Michelle Bartman, Rick Perry. De rechtervleugel van de Republikeinse partij... heeft al aan veel presidentskandidaten of potentiële kandidaten gesnuffeld. Maar de conservatieve Tea Party, die een belangrijke stem heeft in de partij... kan maar geen leider vinden die wat hun betreft president van Amerika mag worden in 2012. Herman Kane is zakenman van Afro-Amerikaanse afkomst, die het opeens heel goed doet in de peilingen onder Republikeinen. En vannacht in een groot debat moet blijken of hij zijn populariteit kan vasthouden. Correspondent Wessel de Jong ging al eens luisteren naar deze laatste republikeinse verrassing. This week Simon and Schuster released his newest book This is Herman Kane My Journey to the White House. Ladies and gentlemen. Please welcome a man who embodies the fulfillment of the American dream and candidate for the president of the United States. Herman Cain. De zaal moet wel een beetje lachen onder titel van zijn boek: Mijn tocht naar het Witte Huis. Kane speelt dat hij de verbazing niet begrijpt. Rondt er weer zo'n slimme journalist die wil weten waarom het president wil worden. To be president. <laughs> what did I miss? Heb ik iets gemist of zo? I'm not to go to ik voer niet campagne om naar Disneyland te gaan. Het zwak punt van Kane is natuurlijk dat hij relatief weinig geld heeft om campagne te voeren. En geen politieke ervaring heeft. maar ik weet wat leiders doen. Ik mag dan geen politieke functies hebben gehad, maar ik weet wel wat leiders doen. Die lossen zaken op in plaats van erover te praten, zegt Kane. Dat is natuurlijk het grote verwijt aan president Obama... die door veel Amerikanen als te professoraal wordt ervaren. Verder krijgt de protestbeweging Occupy Wall Street ook een veeg uit de pan. Wall Street didn't write these failed economic policies. The White House did. Why don't you move the demonstration to the White House? Het is niet de schuld van Wall Street, het mislukte economisch beleid. Dat is de fout van het Witte Huis. Ga daar maar demonstreren. Move it to the White House! Zwarte dame, net na de speech van Herman Kane. He was just fascinating, very inspirational, very fascinating. Raising Kane, Raising Kane, Raising Kane. En loopt hier voorbij We worden uit de weg geduwd. Zou het mogelijk zijn dat hij de nominatie krijgt dat hij de Republikeinse kandidaat wordt? If you go by the atmosphere in the hall and the atmosphere that his campaign has taken on, this is very likely and it would be amazing for the world to see. Ja, als je kijkt naar de atmosfeer in de zaal en de dynamiek die zijn campagne nu heeft gekregen... dan volgens mij is het heel waarschijnlijk dat hij de kandidatuur krijgt. Maar stelt u het zich voor, volgend jaar, eind volgend jaar, het einddebat. Twee Afro-Amerikaanse Amerikanen die elkaar bestrijden. Wat is er that? met dat? Ik Obama's policies, almost every bijna elk them, van ze. Maar ik was heel he erg won the hij de it won. Omdat Amerika had... Meet, uh, a point in race ik persoonlijk ben tegen alles waar Obama voor staat. Maar ik was zeer trots toen hij verkozen werd. Dat we dit keerpunt hadden bereikt in onze raciale relaties. Veel enthousiasme hier dus voor Herman Cain, de succesvolle zakenman. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met de republikeinse onvrede... over de twee belangrijkste kandidaten, Romney en Perry, de twee gouverneurs.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 Dus Santorum denkt dat hij het nog steeds kan worden. Wat die onvoorspelbaarheid betreft heeft hij misschien gelijk... maar dat hij het nog kan worden, dat durf ik te betwijfelen. Wessel de Jong over de race naar de kandidaat voor de Republikeinse, bij de Republikeinse Partij... bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten volgend jaar. Bijna half acht. We gaan nog even naar Mark Robin Visser... die duikt vandaag in de nationale kom uit de kastdag. Uh, stel, uh, Mark Robin, je bent homo en je werkt bij Shell in Pernis. Hoe zou dat zijn? Wat denk je? Ja, hoe zou dat zijn? Dat vraagt mij ook af. Shell Pernis is natuurlijk een heel groot, vooral ook heel stoer bedrijf. Ik denk dat daarom de organisatie van de uh, Coming Out Day dit bedrijf ook heeft uitgekozen. Ik sta hier nu bij de poort van Shell Pernis. Auto's rijden binnen, het personeel komt allemaal om te werken. Op de achtergrond zie ik de grote schoorstenen en de pijpen van, uh, van de raffinier. Uh, bepaald. En ja, hoe zou het nou zijn om hier te werken als je homo bent? We gaan dat uh, straks bespreken met uh, de general manager van uh, Shell Penis. Die komt hier straks naartoe. En ik geloof dat hier straks ook een enorme regenboogvlag wordt opgehangen. Dan is het maar te hopen dat die niet wegwaait, want het uh, waait hier nog behoorlijk. En natuurlijk gaan we ook op zoek naar het antwoord op die vraag van jou, Lara. Dus later meer. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Leers praat misverstand uit met Wilders en steeds meer olie in zee bij Nieuw-Zeeland. Half acht, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte een misverstand opgelost met PVV-leider Wilders. Leers zei in een CDA-blad dat immigranten een verrijking van de samenleving zijn. Wilders liet daarna via Twitter weten dat hij dat onzin vindt en hij nam contact op met Rutte. Volgens de PVV-leider wil Leers zich niet houden aan de afspraken over vermindering van het aantal immigranten. Maar daar is geen sprake van, zei Leers bij Paul Witteman. Daar is de indruk, mogelijk ontstaan... dat de aantallendiscussie, dus de, het verminderen... dat ik daar afstand van zou nemen. Dat doe ik dus niet, want dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ik heb niet alleen oog voor de positieve kanten van migratie... maar wel degelijk ook voor de nadelige, negatieve maar kanten. We het, die maar dat kunnen we kunnen het zijn. ene niet zeggen zonder het andere ook te moeten benoemen. Ja, Paul Witteman gisteravond. Leers noemde de reactie van Wilders op Twitter in eerste instantie overspannen. Maar gisteravond zei hij dat hij zich misschien niet goed had uitgedrukt. Je kunt dat verkeerd lezen en ik heb daar in ieder geval... als dat verkeerd gelezen dus? Nou, ik heb het misschien verkeerd gezegd. Vindt u dat? Ja, als dat zo is, dan heb ik me daar niet zorgvuldig op uitgevoerd. Het klinkt als het gaat... een soort excuus eigenlijk, meneer Leer. Leers zijn verder dat de Nederlandse arbeidsmarkt... migranten met benodigde kennis en vaardigheden goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld in de zorg.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 Een kwart van de agenten grijpt niet in bij een gevaarlijke situatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse politieacademie. Het onderzoek is in handen van Nieuwsuur. Han Busker van de politiebond met de bevindingen. Het meest schrijnende is dat de politieagenten zich niet... te allen tijden gesteund voelen door de leiding van de politie... door het gezag en door de politiek. Dat leidt ertoe dat mensen onzeker worden in hun werk... En dat heeft grote gevolgen en dat zou je als Nederland niet moeten willen. Verder zegt meer dan 70% van de agenten dat ze te weinig training krijgen... waardoor ze zich niet goed voorbereid voelen bij riskante situaties. Er moeten meer schietrainingen komen. Er moet meer getraind worden op aanhoudingstechnieken. Er moet meer getraind worden in groepsverband. En er moet ook meer training en aandacht zijn... voor een aantal mentale aspecten van de politie. De Raad van korpschefs erkent de kritiek en wil de trainingen aanpassen. Uit het gestrande Griekse containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland stroomt nog altijd olie en het wordt steeds meer. Volgens de autoriteiten is 350 van de 1700 ton zware olie nu in zee en op de stranden terechtgekomen. Ik that de ship dat het schip op de reef is. Overnight as We hebben een a van olie en van de the hebben we het, en het is een estimate.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 Tenminste, dat blijkt uit de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer. Ze vertellen waarom. Het Nederlands systeem is uh, inderdaad uh, zeer goed. Dat uh, heeft te maken met het feit dat het uh, een combinatie is van een AOW enerzijds...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 Vandaag en morgen hebben we met veel bewolking te maken en van tijd tot tijd regent of modregent het. Maar koud is het niet. Op dit moment is het overal bewolkt en vooral in het noorden valt regen. In de rest van het land zien we droge perioden, maar ook lokaal een beetje modregen. Er staat een stevige wind en het is nu zo'n 16 graden. Nou, de rest van de ochtend blijft het grijs met zo nu en dan regen of modregen. Vanmiddag blijft het ook het geval... En in het zuiden neemt de kans op regen ook verder toe. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 19 graden. Nou dan de wind, die is zoals gezegd stevig. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en die komt uit het zuidwesten tot westen. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard, af en toe zelfs stormachtig. Nou in de loop van de middag dan neemt de wind iets in kracht af. Kijken we naar morgen woensdag, dan verloopt de dag ook grijs en nat. De wind valt dan wel weg en het wordt dan zo'n 14 tot 17 graden. Nou, we hebben even 30 files, 140 kilometer bij elkaar. Wat aantal betreft is het redelijk normaal voor een dinsdagochtend. Toch zijn er ook vanochtend weer wat aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. Zorgt dat voor 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Op van het langste file op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Avond horen en knooppunt Zaandam, 15 kilometer. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 6 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Daar staat 7 kilometer file. De weg is afgesloten. Het verkeer kan langs rijden over de vluchtstrook. Maar verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden... vanaf knooppunt De Baars via Den Bosch over de A65 en de A2... En dan nog een ongeluk op de A59 vanuit Syriksee naar Os. Bij Nieuwkuik 6 kilometer file. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Koffie, ik moet toch wachten op het laden van. Hey.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 minuten over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Daar vindt u een uitgebreid dossier over één jaar kabinet Rutte. Het CDA hoopte door mee te doen, de dramatische verkiezingsnederlaag te boven te komen. Is die strategie nou gelukt? Of laat het CDA zich de les lezen door Wilders, als het bijvoorbeeld gaat over immigratie. Waar we net wat over hoorden in het nieuws. Politiek verslaggever Margeet Boer vraagt zich af: kruipt het CDA uit de dal? De klap was groot vorig jaar juni. CDA 41 zetels en ze gaan naar 21, een historisch dieptepunt. Nog nooit zijn de christendemocraten zo klein geweest. In de peilingen zakt het CDA zelfs weg naar 14 zetels. Ja, van die peilingen word je niet blij. Dat is zacht uitgedrukt door partijvoorzitter rutte Peetoom. De bezorgdheid binnen het CDA is erg groot. Is het wel goed geweest om de gedoogconstructie met de PVV aan te gaan? levert deelname aan het kabinet echt zaken op om trots op te zijn. Zoals Maxime Verhagen een jaar geleden bij de presentatie van het kabinet zei. Ik ben trots op het onderhandelingsresultaat. En ik ben ervan overtuigd dat er een akkoord is waarin elke christendemocraat zich ook kan herkennen. In de praktijk valt het nogal tegen met de herkenbaarheid van het CDA. Het is veel VVD-beleid, wordt er gemopperd. Waar is nou dat eigen CDA-geluid? Ik ben niet tevreden hoe het gaat, maar het is niet anders. Als meneer Wilders niet verandert, dan moeten ze stoppen. Nou, ze moeten weer meer in de weg timmeren. Duidelijke standpunten vertegenwoordigen. Ze moeten weer herkenbaar worden, maar die herkenbaarheid waren we kwijt. De CDA's vinden de huidige constructie moeilijk. Maar veel keus is er nu niet, zegt een CDA-lid. We zitten in een schuitje, dus we moeten blijven zitten. Doorgaan dus. Dat is voor de meeste CDA's nu het motto. Maar de samenwerking met de PVV heeft een diepe wond geslagen in de partij. En die is nog lang niet geheeld. D66-leider Pechtold weet dat als geen ander... en strooit graag nog emmers zout in de wond. Het bevalt goed daar bij het CDA. Hè? Fijn zo'n jaartje voluit op het orgel. Gaat goed, dat leeg eten van de PVV. Maar weet u het nog, die belofte aan die 32% CDA-tegenstemmers... Als Wilders iets over de islam zegt waar ik het niet mee eens ben... zal ik desnoods in stevige woordingen dat laten weten. Nou, voorzitter, belofte maakt schuld. De CDA-achterband snakt ernaar dat de partij zichtbaar wordt op echte CDA-thema's. Op het gebied van zorg, de sociale voorzieningen en respect en fatsoen. De oproep van fractievoorzitter van Haarsma Buma... tijdens de algemene beschouwingen aan het adres van Geert Wilders wordt als een eerste aanzet gezien. Wat ik realiseer me, en dat zeg ik in de richting van de heer Wilders... en ook in de richting van de PVV-fractie... dat al datgene wat de heer Wilders zegt niet in strijd is met de wet... en ook niet in strijd is met het gedoogakkoord. Maar voor het CDA net zo belangrijk is dat het wel in strijd is... met de meest elementaire regels van fatsoen. Ik vind van dat Van Haas-Mabuma wel dus een goede weg van het fatsoen heeft er geslagen... En daar ben ik heel blij mee. Volgens Henk Bleken kan dit optreden van de CDA-fractievoorzitter... een omslagpunt zijn voor het CDA. Ik denk wel dat we dat langzaam maar zeker, heel langzaam maar zeker... Het, de trend een beetje aan het ombuigen is. Maar er is wel een gevoel dat het CDA-gehalte van het kabinetsbeleid... steeds zichtbaarder kan gaan worden. Ook door de opstelling van de fractie. Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het CDA-profiel... door de nieuwe partijvoorzitter Rutte Peetoom. Maar... Er is veel spanning en een behoorlijk portie wantrouwen... tussen aan de ene kant de voormalig dominee Peetoom... Kies vandaag met mij voor het CDA van morgen. Want samen maken wij het nieuwe CDA. En aan de andere kant de doorgewinterde politicus en vicepremier Maxime Verhagen. Als CDA zijn wij zichtbaar, niet door mooie praatjes... maar door maatregelen die we voor elkaar krijgen voor Nederland. Allebei willen ze het CDA een steviger gezicht geven. Verhagen door hard te werken in het kabinet en Petom door een nieuwe koers uit te werken via een echte denktank. Vandaag presenteren wij het strategisch beraad... dat de koers voor het CDA in de komende 10 à 15 jaar gaat uitzetten. Een strategisch beraad zet stippen aan de horizon. En ook daar zit spanning. Want hoe scherp worden de vergezichten van het strategisch beraad geformuleerd... En komen die wel overeen met het beleid van de CDA-ministers in het kabinet? En het zal dus inderdaad zo zijn dat op punten uh, dat wat het strategisch beraad doet... Uh, uh, dat er licht zit met het huidige kabinetsbeleid. De vraag is hoe groot deze kloof zal zijn... en of de beide kampen deze verschillen kunnen toedekken. In januari komt het strategisch beraad met zijn ideeën naar buiten. En als dat verhaal dan klaar is, dan kan de nieuwe partijleider gezocht worden. Maar toch moet er allereerst duidelijkheid komen over de koers van het CDA... En als dat zo is, dan blijft nog de vraag... is het allemaal voldoende om de massaal weggelopen kiezers terug te krijgen? Je de bijdrage van politiek verslaggever Margreet Boer... in de hele week tot en met vrijdag dus aandacht voor een jaar-kabinet Rutte. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond is het zover. De laatste EK-kwalificatiewedstrijd. Ja. Nederland tegen Zweden. Voor de Zweden staat er veel op het spel. Voor Nederland eigenlijk niet. Maar de Duitsers maken daar echt een thema van. Tien keer winnen... In de ja. kwalificatie. Speelt dat ook bij Oranje? Nou ja, dat zal toch wel. Dit Nederlands heeft allerlei records gebroken. Dus die zullen toch ook wel heel graag met een soort perfecte reeks willen afsluiten. Er zijn natuurlijk een aantal blessures. Zweden, eh, zei je al terecht, die hebben nog een groot belang bij, wet, bij deze wedstrijd. Zweden is toch al tweede, hoor ik. Een heleboel mensen denken dat klopt. Dus die gaan sowieso naar die, die kwalificatiewedstrijden. Maar de beste nummer twee plaatst zich rechtstreeks. En Zweden weet het als het wint vanavond. dan is het sowieso die beste nummer twee. Bij een gelijkspel er komt er een variant uit die ik voor-achter niet kan uitleggen. Dus dat wordt te ingewikkeld. Eh, laten we het even houden als Zweden gewoon wint. Dus voor Zweden staat er heel veel op het spel. Dus het wordt voor Nederland wel een hele lastige wedstrijd. Maar het is zeker een item. Zoals het voor de Duitsers natuurlijk ook een item is. De Duitsers spelen dan tegen onze eh, ja, bevriende Belgen. Zeg maar, waar wij toch stiekem volgens mij in Nederland allemaal met een schuin oog ook naar kijken vanavond. En we eigenlijk hopen we geloof ik dat België zich eerder kwalificeert dan de Turkije. Van Guus Hidding. Dat heel veel Nederlanders dat hopen. Want daar gaat het dan allemaal om. Rusland gaat het halen, Er moeten nog een aantal andere beslissingen vallen. Maar het Nederlands elftal winnen in Zweden, ik ben altijd heel optimistisch, maar het zou wel eens een heel gewoon gelijkspel kunnen worden hmm. vanavond. Hmm. Wel de moeite waard om te kijken, denk je Tom? Uh, ja, omdat die Zweden zo graag willen, is er in ieder geval nog een belang bij die wedstrijd. Als er helemaal geen belang was, dan zou ik, kunnen, zou ik je een helftje vrij kunnen geven, Laga. Maar nu zou ik zeggen, op blijven vanavond. Okay. Goed, dan moeten we het even over Ajax hebben, want Ajax um, schijnt het ja. financieel zeer goed te doen. Nou, ja, de, de, de financiële... Het uh, is leuk om een keer vanuit de financiële pagina's... kwamen ineens bankanalisten. Want ja, het heeft een aandeel natuurlijk. En vandaag komt Ajax met de cijfers. En die zeggen dan... Ajax gaat grote zwarte cijfers uh, schrijven. Dat is lang geleden dat dat gebeurd is. Maar leggen zij dan ook uit... Ik heb zelf geen boekhouder gehad. Je hebt winst uit eenmalige baten. En je ja. hebt operationele winst. En die winst uit die baten die zijn heel hoog. Met name door Suarez en Emanuelson. Dat zijn eenmalige opbrengsten vanuit transfers. Maar operationeel gezien geeft Ajax nog altijd meer geld uit dan het uh, ontvangt. Uh, met het nieuwe kruifbewind overigens uh, ben ik daar wel heel positief over. Dat is wel een man die altijd uh, geleerd heeft dat je eerst geld moet ontvangen voordat je het uit kunt geven. Dus met die grote transfers, althans aankopen, is het bij Ajax wel gedaan. En ik denk wel dat het begin is van een wat langere periode, dat het in ieder geval nog zeker is dat de club blijft bestaan. Op welke positie ze dan eindigen, dat weet je nooit helemaal. Maar die club uh, heeft wat dat betreft wel een goede sprong gemaakt op deze manier. We verwachten een piek in de koersen van het aandeel uh, nou, Ajax. <laughs> ik zou er nog niet te veel op gokken, Marcel. is een fun aandeel, ze me, leggen ze mij altijd uit. Tom, dankjewel. Joi. Het was vannacht rustig in Cairo, maar voor hoe lang het geweld laaide weer op in het weekend? Ditmaal tegen de kopten. Wat erover is van euforie na de val van Mubarak... dat vragen we zo aan Hussein Al-Shavai. Eerst naar John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Uh, ja, het is wat drukker geworden. Er zijn toch weer wat, uh, wat aanrijdingen gebeurd. Daarom zitten we nu rond de 200 kilometer aan file. De langste die staat op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knopend Leenderheide. 17 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstol Zorgt voor 6 kilometer file... En daar is ook de linker rijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 7 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Goorle. Dat zorgt voor 5 kilometer file. Ook daar weer de linker rijstrook dicht. En dan nog twee ongelukken waardoor nog files staan op de A58... vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot... 8 kilometer, daar zijn alle rijstroken weer open. En op de A59 vanuit sirix naar Os, bij nieuw 6 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan nog even naar Mark Robin Visser. Um, die is bij Shell in Pernis, um, heeft ook brandweermannen om zich heen. En dat is nou interessant, Mark Robin, want um, ik kreeg een reactie binnen op Facebook... dat het bijvoorbeeld bij de politie nog helemaal niet zo makkelijk is om homo te zijn. Hoor je dat soort geluiden ook? Nou, ik heb dat hier even in de groep gegooid, zullen we maar zeggen. We staan hier voor de poort van Shell, Pernis. Uh, er is zojuist een Shell-vlag naar beneden gehaald en een regenboogvlag naar boven gehaald. En de mannen in vol ornaat hebben daar uh, vol trots naar staan kijken. Ja, uiteraard. Het is uh, vandaag een bijzondere dag met de uh, coming-out day uh, 2011... Een veilige werkplek op je werk, uh, ja. oud op de werkplek. En iedereen moet zich uh, veilig en uh, met plezier op hun werk kunnen zijn. Wat moeten we nou met zo'n reactie van iemand uit de politieorganisatie, begrijpen wij, die zegt het is nog helemaal niet makkelijk bij de politie dan. Jullie zijn de brandweer, maar toch. Ja, nou ik denk dat je vooral moet kijken van joh, wat willen we nou bereiken met z'n allen. We willen een veilige werkplek voor iedereen. Als het zo'n zo reactie dan komt, veel. Het is nog niet zo makkelijk. Nou, ik heb er geen probleem mee. Maar er zijn genoeg mensen die er wel problemen mee hebben. Ja. En ik denk dat je moet gewoon echt moet gaan kijken, waar zit het nou het probleem? Waar loopt iedereen nou tegenaan? En daar zou je wat mee moeten doen. Ja, nou, benoem dat nou eens. Jullie zijn van het netwerk Roze Brandweer. Ja, ro het netwerk Roze Rood. En... Noem eens, wat, waar lopen jullie dan bij de brandweer tegenaan? Nou, waar kom je met de brandweer tegenaan is dat veel mensen vinden dat je een macho cultuur hebt. En uh, wij met ons netwerk willen juist dat een beetje ontkrachtigen, omdat wij staan voor iedereen. Uh, door goede opleidingen en goede trainingen ja. volstaan wij ons werk. Ja, jullie zijn niet macho. Nee, wij zijn niet macho, inderdaad. Het is, uh, maar jullie maar, kunnen wel een brand blussen? Wij kunnen prima een brand blussen. Dat is daar geen... gaat het uiteindelijk om. En het gaat er uiteindelijk om, inderdaad, dat wij gewoon de brand moeten blussen. Maar dat moet wel in een teamverband gaan. Dat moet met iedereen komen. Dus dan moet iedereen, hetero, homo, biseksueel, transgender... moet zich gewoon goed voelen bij de brandweer. Omdat wij altijd op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Ja. En wij altijd met elkaar de brandweer moeten kunnen gaan. En je moet dus als team ook een beetje jezelf kunnen zijn? Uiteraard, want als jij jezelf bent, zit je lekker in je vel. En dan kan je ook goed nadenken en goed handelen tegenover de burger. Wij kijken nog even naar die grote Shell-vlaggenmast... waar nu voor de gelegenheid die Shell-vlag uh, even uit is gehaald... en de uh, uh, regenboogvlag is ingehangen. En ik bedenk er maar even, morgen hangt gewoon die andere vlag er weer. Maar vandaag is het coming-out day. Groeten uit Pernis. Gaan we naar Cairo, de Egyptische hoofdstad. Daar heeft iedereen het nog over de geweldsuitbarsting van zondagavond. Acht maanden geleden heerste de euforie in het land. Iemand die tijdens die wittebroodsbreken voor ons berichten uit Cairo was, Hussein Al-Shafei. Luister even terug naar een fragment uit zijn blog van half februari, vlak na de val van Mubarak. Mensen glimlachten naar elkaar, boden elkaar eten aan, water en sigaretten. Radicale moslims waardeerden rockmuziek en stand-up-comedy. Atheïsten applaudisseerden bij de toespraken van de Moslimbroederschap. Christenen vormden een menselijk schild om biddende moslims. Een universele cocktail van mensen was samengekomen op het Tahrirplein voor een doel dat een maand geleden nog belachelijk was, namelijk onze liefde voor Egypte, zoals te horen in dit protestlied. En we hebben nu contact met Hussein Al-Shafai, die dus dit voorjaar nou volgde met zijn blogs uit Cairo op Radio 1. Good morning, Mr. Al-Shafai. Good morning. We just heard a piece of your blog, um, just after the revolution was successful. How is the situation now in Cairo? How was it last night, bijvoorbeeld? Hoe was het vannacht? Well, uh, the situation is sort of gloomy since the events of two nights before. And, um... I don't. I don't know where things are going. Actually, but uh, it's it's not it's not going the right way, since since the the military used firearm against civilians for the first time since the revolution, and that was the sort of agreement that we had that this will never happen, um, and the fact that all the people that were shot also were were Christians is is, is ugly. Mm. Het is een onzekere tijd dus en hij weet niet precies waar het heen gaat... maar heeft het gevoel dat het niet de goede kant op gaat. Ja, wat was nou de oorzaak van die rillen? en was hij daar uh, bij, uh, meneer al Shafai? Uh, what caused the riots on Sunday and, and were you there? Um, I was accidentally there because of the riots uh, was that um, a church got uh, brought down uh, somewhere in Upper Egypt... Uh, by some government order, like the governor of that um, city decided to bring down the church. So the Christians were angry. They made a peaceful march. A lot of my friends were there. I had class by that time. And um, when they reached a certain point, um, they the, the army tried to stop them, and then things escalated. I can't really tell who started using the violence but definitely it wasn't the civilians who started using bullets. It, uh, uh, yeah, you say the army started? I I, I, was, I was not there, mm -hmm. but the people who were there said that. The army started the violence. They started blocking their way, and when the people were angry, they wanted to move, The army using fire. Ja. Meneer Shafai is al snel naar huis gegaan. Hij was er niet bij. Maar wat hij hoort is dat het leger duidelijk is begonnen met dat geweld tegen de demonstranten. de vraag is natuurlijk of dit een keerpunt is. Uh, Mr. Shafai, is, is this a turning point? Is Cairo heading into a bad direction? I don't, I don't want to be a conspiracy theorist, but this all feels somehow orchestrated. Because it's always like all the events that have been going on recently are in the favor of um, certain Islamist groups and especially the Muslim Brotherhood. Because now they are the only good guys among all the parties. And um, now, now the fact that even that Christians are not really liked in the street. Let's say that because what the media here broadcasts is that uh okay christians attack the army with uh, with bullets and we uh want all our um honorable citizens to stand hand in hand with the army mm -hmm. so they are kind of invoking some civil war as well het voelt dus geregisseerd, zo zegt meneer Al Shafai. En het beeld dat van de christenen ontstaat, mede ook door de media, is niet goed. En dat zou slecht kunnen aflopen. Uh, Mr. Al Shafai, thanks for your comments in our broadcast. Anytime. Het NOS Radio en Media Overzicht. Voor pagina van het AD drie foto's van de hoofdrolspelers van het drama... rond jarige Rotterdamse meisje Jennifer. De krant haalde de foto's van Facebook. De verdachte, de ex-vriend van de zus, wordt afgebeeld met een balk over zijn ogen. Volgens de krant was het lichaam van het meisje zo goed verstopt... dat agenten het zondagmiddag bij een eerste bezoek aan het huis van de verdachte niet konden vinden. Bij een tweede grondige doorzoeking van het benedenhuis werd Jennifer toch gevonden. Het lichaam was zo goed verstopt dat het duidelijk was dat ze niet mocht worden gevonden. zei een voorzitter van de deelgemeente Sjarloos tegen de verslaggever van het AD. Het Als vrienden al wel opgevallen dat de verdachte niet had meegeholpen met de uitgebreide zoekacties. Toen duidelijk was dat Jennifer werd vermist. Hij heeft wel een poster op het raam geplakt, de smeerlap. zegt een vrouw die bevriend is met de familie tegen de Telegraaf. Ook ander nieuws in de verschillende media. Duizenden Turken eisen volgens het Financiële Dagblad inburgeringsgeld terug van de Nederlandse staat. Minister Donner van Binnenlandse Zaken schafte de cursus enkele weken geleden af... omdat hij tegen de regels is van het associatieverdrag tussen Turkije en de EU. Totale kosten van de claim wordt volgens de Telegraaf geschat op 104 miljoen euro... Het gaat daarbij onder meer om lesgeld, boekengeld, reiskosten, hotel- en telefoonkosten. En daarnaast willen de Turken ook een vergoeding voor het leed dat hun is aangedaan door de verplichte cursus. De immateriële kosten slaan op het feit dat de cursisten tijdens de inburgeringscursus hun partner zes maanden tot een jaar niet hebben kunnen zien. En de belastingvrijstelling voor het Koninklijk Huis moet verdwijnen. De Volkskrant schrijft dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer dit vandaag gaat voorstellen in het begrotingsdebat Algemene Zaken. Koningin Beatrix moet huur gaan betalen voor haar woonpaleishuis Ten Bosch. haar kinderen moeten belasting betalen over de erfenis. En Oranjes mogen niet meer vrij. Liegen. Door de opstelling van de PvdA lijkt er een kamermeerderheid te zijn voor het afschaffen van de fiscale privileges van de Oranjes. PVV, SP, Partij voor de Dieren GroenLinks en D66 zijn ook hiervan voorstander. En de Washington Post bericht over een Amerikaanse vrouw die zeven uur nadat ze de marathon van Chicago uitliep is bevallen van een gezonde dochter. In de krant een foto van het gelukkige gezin dat vlak na de geboorte in het ziekenhuis uh, tot een persconferentie werd verleid. Ik verwachtte negatieve reacties omdat ik met een dikke buik liep, zei de vrouw, maar dat gebeurde helemaal niet. Toeschouwers juichten en schreeuwden, go pregnant lady. <laughs> <laughs> Oké, okay. en nog een nieuws uit Amerika. De oudste rijdende auto ter wereld is op een veiling verkocht voor meer dan 4,6 miljoen dollar, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Het gaat om een door stoom aangedreven Franse auto die in 1984, moet ik zeggen, is gebouwd. EK kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. Zelf of breed, breed, kuit, drie, <laughs> Zweden, Nederland. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. NOS langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Het batteriecomfort. De veilige cool touch kranen van Groen. Kijk op Batterie.nl. Dit is Radio 1.